Just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 GFM, al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Let's go. Baby, I gotta have some more. Turn the track up. What's it gonna take to get score? Turn the beat up, yeah. Got me like a thing banging on your door. I think I want some of that. Why don't you leave me on the floor? And then... Step into my office, would you like to try to sample taste And So the more the king already know what it is, that they can't do what I do, oh no, I'll take you places you never thought you'd go. I love you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 My memory 2010 al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie Zie 1 2 1 2 3 Let's yeah. yeah.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 I'm hanging on in grown cold. While my mind is leaving dark Talk is cheap Give me your word You can Around the corner talk Talk is cheap Give me all the word You can kill you can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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Een 49 jarige man uit Enschede heeft met een brand in Veendam is weer vrij. De man van 22 uit Wildervank wordt ervan verdacht dat hij in december probeerde brand te stichten in discotheek Rumors in Veendam. Ook wordt onderzocht of hij iets te maken heeft met de reeks branden in het voorjaar. Bij een van die branden kwam een brandweerman om het leven. Volgens de politie blijft de man uit Wilde Vank verdachten... maar is er onvoldoende reden om hem langer vast te houden. De PvdA wil dat het kabinet alsnog stopt met de testfase van de JSF. PvdA-Kamerlid IJsink zei in een debat dat er grote vertragingen... en financiële overschrijdingen zijn bij de ontwikkeling van het vliegtuig. Daarom is het volgens haar niet langer verantwoord door te gaan... Door de opstelling van de PvdA is er geen meerderheid meer in de Kamer om mee te doen aan de testfase. Minister van Middelkoop is niet van plan aan de wens van de PvdA tegemoet te komen... en noemt nu stoppen met de testfase ongehoord. CDA en VVD zijn met elkaar in botsing gekomen... na de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. CDA-minister De Jager noemde vanochtend de plannen van de VVD niet fatsoenlijk cda Balken Balkenende vindt wat de VVD doet desastreus voor ouderen en gezinnen met kinderen. VVD-leider Rutte wijst de beschuldigingen van het CDA van de hand. Hij benadrukte dat volgens het rapport van het CPB de VVD de meeste banen schept. Minister Verhagen wil dat de EU Malawi oproept de anti-homo-wetten te herzien. Hij vindt dat EU-buitenlandvertegenwoordiger Ashton het land moet vragen zich te houden aan internationale verdragen. Verhagen reageerde op de veroordeling van een homopaar in Malawi. De twee kregen 14 jaar cel. Ze werden schuldig bevonden aan grove obsceniteit en het plegen van onnatuurlijke daden. Verhagen noemt het vonnis meer dan afschuwelijk. Het weer. Vanavond alleen in het westen, wolkenvelden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig. Het wordt dan.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar live. ZZFM. Met. Met. Met nu, ZFM in de avond. To wake up, all the world children. Tune in to the rhythm of love. Open your eyes.